Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Fraude in betalingsverkeer is flink toegenomen. Cameron onder zware druk om meer te vertellen over betaalde etentjes. En zeven ervaren spelers stappen op bij het Nederlands volleybalteam. Het is zonnig en droog, Er staat een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. 12 graden op de Wadden, 18 graden in het zuiden van het land. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog iets warmer. Ook woensdag nog zon, daarna wordt het wat bewolkter. Fraude in het betalingsverkeer is het afgelopen jaar fors toegenomen. De totale schade bedroeg volgens de Nederlandse banken 92 miljoen euro. Boelestaal is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En we hebben hem nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Staal, eh, om wat voor fraude gaat het? Het gaat om eh, fraude bij internetbankieren. Het zijn dus hackers die inbreken op het betalingsverkeer en uh, zichzelf geld toe-eigenen. Ja, en, en uh, dat, dat kopiëren van pasjes wat met uh, apparaatjes gebeurt? Ja, dat is skimming. Uh, uh, daar zit ook een voor uh, Dat is uh, afnemend. Zij dat we dit jaar nog wel weer een onverwachte stijging hebben gezien. Dat is een soort inhoudrace, maar we hebben inmiddels de EMV-chip op uh, die pasjes. Ja. En uh, dat heeft geleid. Dat in elk geval alle toonbankinstellingen, hè? dus alle detailhandel, zeg maar, daar kan niet meer geskimd. Worden. Alleen nog wel bij automaten waar uh, het hele pasje ja. naar binnen geschikt wordt. Maar uh, als we hebben over 92 miljoen euro uh, schade, uh, via internetbankieren hoeveel? Uh, 38 miljoen. En, en via dat skimmen? Uh, 32. Ja, ja, dat zijn toch forse bedragen. Uh. Ja, dat zijn hele forse bedragen. Uh, en elke euro is er één te veel. Maar we moeten wel goed bedenken dat dat op het totale betalingsverkeer... Nederland loopt voorop als het gaat om het internetbankieren. Uh -huh. We praten over meer dan 3.000 miljard... Aan uh, transacties per jaar. En als je dat daarop loslaat. dan is dat 1 honderdste promiel. Het aantal uh, transacties neemt toe. Steeds meer mensen gaan ja. internetbankieren. Dus ook de, de fraude neemt toe, zegt ja. u. Ja, en 1 honderdste promiel is natuurlijk uh, een, een heel gering bedrag. Ja. Maar. Kijk, het, het probleem uh, uh, zit er niet in. En wat voor ons erg van belang is, is dat we uh, in controle zijn, zoals dat zo tegenwoordig mooi weet. Ja. Wij monitoren, de banken monitoren dagelijks 2 miljard aan transacties. En dat wordt door ons gezien. Ja. Dus de hacker komt er niet uh, mee weg. Dat is het goede bericht. We hebben in samenwerking met de politie en ook in samenwerking met een externe instantie... hebben wij dat betalingsverkeer helemaal uh, in zicht... En zodra we iets zien, kunnen we dat afkappen. Ja. Dat betekent ook, dat zien wij inderdaad ook, er vinden geen bankroven plaats. Het gemiddelde ja. schadebedrag is maar 4000 euro. Ja. Meneer Minister, maar er toch 92 miljoen euro ja. verdwijnt en moet vergoed worden. Want die consument die, die hoeft dat niet te betalen. Dat moet vergoed worden. Ja, de banken dragen die schade bijna voor 100%. Ja, dus de rekeninghouder. Uh, in die end zijn dat de kosten voor het betalingsverkeer natuurlijk. Maar kijk, het, uh, het, dat het, betalingsverkeer, het betalingsverkeer is veilig. Niet uh, onveiliger dan welk ander digitaal verkeer ook. Mm -hmm. Het probleem van onze samenleving is inderdaad wel dat uh, hackers en andere uh, uh, lieden uh, kunnen inderdaad daarop inbreken. Dat, ja. Het is niet 100% waterdicht, nergens. We hebben het bij KPN gezien, we hebben het recentelijk gezien op de website van nu.nl. Het is uh, schering en inslag, ja. uh, de cybercrime. En uh, ja, bij banken doen ze het natuurlijk om het geld en elders doen ze het om uh, gegevens te achterhalen. Dat, ja. dat is het, uh, ja, het bijkomend effect van onze samenleving. En te hoop is dat we dat uiteindelijk 100% waterdicht kunnen krijgen, maar wat natuurlijk wel erg belangrijk is, dat wij het elke keer kunnen afstoppen. Dus we zijn ze niet voor, maar uh, ze zijn ons ook niet veel voor. Het kost ons wel wat, maar uh, mogelijk ja. wordt het op termijn weer wat minder. Ja. Meneer Staal uh, van de Nederlandse Vereniging van Banken, ik dank u wel voor de uitleg. Dag. Van elke euro die mensen van hun netto inkomen uitgeven... gaat 13 cent naar het Rijk. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van al het geld dat naar de overheid gaat... komt het meeste van belasting op benzine. Maar ook de belasting op sigaretten en motorrijtuigen... levert relatief veel op. De hoogste inkomens betalen na verhouding minder dan de middeninkomens. Zonder meer omdat ze vaker gezonder leven... en daardoor minder geld uitgeven aan zaken als sigaretten, alcohol en frisdrank. Dan naar Engeland. De Britse premier Cameron staat onder zware druk. Nu is uitgekomen dat mensen of bedrijven voor zo'n 200.000 pond... en dat is uh, 250.000 euro, een etentje bij hem konden regelen. En dat liep allemaal via de penningmeester van de conservatieve partij... die inmiddels is uh, vertrokken. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, uh, op dit moment een toespraak van Cameron. Gaat dat hierover? Ja, dat gaat voor een groot deel uh, hierover. En hij lijkt een uh, u bocht te maken. Eerder weigerde hij nog de lijsten, de gastenlijst van die privédineertjes bekend te maken. Hij staat onder zeer zware druk om dat wel te doen. En nu lijkt hij te zeggen dat hij die namen wel bekend gaat maken. Alleen namen van privédineertjes in de toekomst en niet van het verleden. En dat is nog steeds wel een eis van Labour. Want die willen weten wie het, het afgelopen jaar allemaal met de premier gedineerd hebben. Wat ze allemaal besproken hebben. En of dat mogelijk ook invloed heeft gehad op het beleid. En daar blijft Cameron uh, nog steeds uh, uh, over dwars liggen. Mm -hmm. Labour wil dan ook een onmiddellijke reactie van de premier ook in het lagerhuis. Iets ook wat Cameron niet wil doen. Maar dat verzoek ligt nu bij uh, de speaker, de voorzitter van het lagerhuis. En de kans is wel groot dat dit verzoek wordt ingewilligd. Ja, en dat zal natuurlijk het nodige politieke vuurwerk opleveren. Ja, ja, ja. Want even voor de voorgeschiedenis er zijn wat journalisten geweest die zich uit hebben gegeven als vertegenwoordigers van, uh, van, van, van zakenpartijen. Hè? En die ja. hebben gezegd van, goh, kunnen wij eens een keer uh, babbelen, uh, lobbyen, uh, praten met Cameron. En dat zou ze dan dat bedrag kosten, hè? Dat klopt. En op zich is dat uh, niet zo vreemd. Als je nu naar de website van uh, de conservatieve partij gaat... daar staat gewoon openlijk wat je kan doen uh, als je een bepaalde donatie geeft. Dus als je meer dan 50.000 pond geeft, behoor je tot de zogeheten leaders group. Dat betekent uh, etentjes met de, primair, met de premier onder meer. Maar wat de penningmeester suggereerde, is niet alleen dat... maar dat je ook bijvoorbeeld invloed kon uitoefenen... Op het beleid. Dat, dat suggereerde ja. hij. Ook pikant is dat de journalisten zich voordeden als een investeringfonds uit Liechtenstein. Ja. Nou, het is bij wet verboden voor buitenlanders en buitenlandse ondernemingen om donaties aan de politieke partijen te geven. Dat wist de penningmeester ook. Maar hij bood meteen ook adviezen aan hoe je de wet kan omzeilen door bijvoorbeeld een Britse dochtermaatschappij op te richten of donaties door te sluizen via Britse werknemers. En ja. daarmee betreedt de partij natuurlijk op heel glad ijs.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 Er zijn ook geruchten dat de pauze een ontmoeting heeft met de Venezolaanse president Hugo Chavez. Die wordt op dit moment namelijk in Cuba opnieuw behandeld voor kanker. De zittende president van Senegal, Abdoulaye Wade legt zich neer bij zijn verkiezingsnederlaag. In de tweede ronde van de verkiezingen gisteren kreeg hij minder stemmen dan zijn tegenstrever, dat is Macky Sal. De dag is een uit de urnen. De grote winkeur blijft.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 Ja, blijkbaar wel. Nou, het werd al duidelijk in de eerste ronde, in februari, dat hij waarschijnlijk zou gaan verliezen. En Macky Saul had 14 andere oppositiepartijen achter zich. Dus het was eigenlijk wel duidelijk dat wat geen kans meer had. Hm. Die Makisal, wat is dat uh, voor iemand? Ja, het is een hele ja, charismatische en relatief heel jonge man. Hij is nog maar 50 jaar. Wat, die was al ruim 85, Misschien nog wel ouder zelfs. En Makisal was vroeger premier van Wat. Dus hij heeft veel met hem samengewerkt. En hij zorgde er in 2007 zelfs voor dat Wat toen zijn herverkiezing heeft gewonnen. Hm. Dus hij kent Senegal door en door. En het is een zeer slim politicus. Hm. En dat betekent dat de Hoendoor, de, de voormalige uh, artiest, is, is uitgespeeld?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 Ze proberen te achterhalen wat er precies is misgegaan bij het ongeluk in de tunnel. Volgens de Zwitserse justitie blijkt uit beelden van beveiligingscamera's in de tunnel... dat de bus eerst naar de rechterkant van de tunnelmuur is gereden, daar tegenaan. Daarna zwengt hij even uit naar links, maar draaide vervolgens opnieuw naar rechts... om toen frontaal tegen een veiligheidsnis te rijden. Wat er op dat moment in de bus gebeurde is nog niet duidelijk. De Zwitserse rechercheurs willen daarom praten met de kinderen die het ongeluk hebben overleefd. 13 liggen nog in het ziekenhuis in Leuven, 11 kinderen zijn al thuis. Sport. Nederlands volleybalteam verliest zeven ervaren internationals, flinke klap voor Oranje dat vorig jaar al ontbrak op het EK en ook deze zomer op de Olympische Spelen in Londen niet te zien zal zijn. Aan de telefoon nu Edwin Benne. en die is bondscoach van het volleybalteam. Goedemiddag. Ja.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 Veranderingen moeten toepassen in de groep. Ja, moeten toepassen. Of hebben die zeven gezegd, wij, wij komen niet meer? Nou, dat is uh, vanuit eigen beweging. De spelers hebben zelf uh, aangegeven niet, uh, niet meer uh, beschikbaar te zijn voor het nationaal team. Dat en dat, ik, uh, dat, dat, uh, ja? dat gaat om, om, om, om twintigers, dus het gaat om vrij jonge spelers ook die daartussen zitten, Het gaat ook om wat jonge spelers die, uh, die dus uh, nogmaals het commitment niet, uh, niet kunnen brengen. We hadden vorig jaar natuurlijk ook al uh, wat, uh, wat moeilijkheden met enkele spelers uh, om, om, ja, om volledig, uh, met volledige overgave bij, bij het team uh, te zijn. Maar gewoon door de tegenvallers ja. van de afgelopen tijd zeggen ze van uh, uh, een beetje ja, murm? Ja, dat zal er zeker ook uh, aan uh, meespelen, dat de jongens uh, ja, natuurlijk niet zo heel veel gewonnen hebben. Dat was natuurlijk, uh, is natuurlijk een moeilijk, moeilijke situatie. Hm. Maar uh, ja, de uh, interesse uh, hebben om weer uh, op te bouwen met het Nederlands team, ja, dat heeft niet uh, iedereen gegeven. Dus, uh, ja. Ja, dat doen we met de jongens die het wel willen. Maar zit u nu niet met de gebakken peren dat ze even ervaren, goede spelers zomaar opstappen? Nou, het is natuurlijk heel vervelend dat ervaren spelers niet meer bij het team zijn. Maar aan de andere kant moet je je afvragen wat ervaring is. als men het ook niet uh, voor de volle 100% inzet. Hmm. Ja, dus uh, ik moet trouwens wel zeggen dat ook enkele spelers uh, niet meer bij het team zijn. Oh, omdat zij gewoon ook klaar zijn met hun internationale carrière. Ja. Dus, uh... En er waren er een paar bij die zelf hebben bedankt. en u zei van ja, als ze dat niet hadden gedaan, dan had ik het ze wel gezegd. Nou, zo hard, zo hard heb ik het niet gesteld. zo heb ik het gelezen in ieder geval. Uh... Zo, uh, zo duidelijk is natuurlijk wel dat, uh, dat ook spelers uh, hun verantwoordelijkheden hebben naar een team toe. En uh, dat uh, was natuurlijk niet zo dat uh, het in alle gevallen uh, ook positief is verlopen vorig jaar. Hmm. Dus uh, ja, ik had misschien de een of andere speler toch moeten helpen in zijn beslissing. Ook, ja. Ja. Ja. kortom, tijd is tijd voor een, voor een nieuwe start uh, in het team, ja. begrijp ik. Ja, dat klopt. En, en, en hoe nu verder? Waar richt u zich op? Nou, we hebben twee uh, toernooien dit, uh, dit jaar. We hebben de European League uh, die uh, willen wij gaan winnen. En uh, dan hebben we een tweede doelstelling voor uh, september: de EK kwalificatie. Ook daar willen we uh, ons kwalificeren voor de EK in het jaar daarop. Dus het zijn twee belangrijke momenten en uh, ja, belangrijke eerste stappen weer terug, zo uh, richting uh, eerst maar even de Europese top. Uh, we staan heel ver weg uh, van dat uh, uiteindelijke doel. Dus uh, ja. we moeten er heel, uh, heel hard voor werken. En uh, al die jongens die we nu in het team hebben, die snappen ook dat we, wat onze positie is. En we weten ook dat we er uh, de schouders onder moeten zetten. Bondcoach Edwin Benne van het Nederlands Volleybalteam. Ik dank u wel voor de uitleg en wens u uh, succes bij die uh, weg terug. Oké, okay, bedankt. Dag. Dag. Dag gedaan. Verkeersinformatie hebben we. Erwin De Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik heb een file op de A32 Meppel richting Herenveen Tussen Meppel en Afrit Havelten staat nu drie kilometer file. Het komt zo, er was een steenhouwer met zijn auto en aanhanger onderweg richting Heerenveen. Maar de aanhanger raakte geschaard. En nu ligt er een hele lading grafzerken over de weg. En daarom is de A32 tussen Meppel, Noord en Afrit Havelten nu dicht. Uh, wilt u richting Leeuwarden of Herenveen via de A32? Neem dan bij knooppunt Langhorst de route Zwolle-Emeloord via de A28, de N50, A32. A6 en A7. Bizar bericht. Dieren hoor je nog wel eens op de grafsterken die op de snelweg liggen. Uh, goed. Erwin de Hart was dat, dankjewel. Uh, de hoofdpunten. Fraude in het betalingsverkeer is flink toegenomen. De totale schade bedroeg volgens de Nederlandse banken 92 miljoen euro. Premier Cameron is onder zware druk om meer te vertellen over betaalde etentjes. En zeven ervaren spelers stappen op bij het Nederlands volleybalteam. Het is kwart over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV weer en het vervolg van lunch.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 Goedemiddag allemaal, de boete voor langstudeerders die het kabinet heeft ingevoerd... die kan de Olympische droom van de Shorttrack zusjes Jara en Sanne van Kerkhoff behoorlijk verstoren. Een werklunch zometeen met de projectleider Topsportbeleid van sportkoepel NOC -NSF. In de werkweek volgen we deze week Hero Brinkman. U die zich heeft afgesplitst van de PVV, heet zijn eigen partij lid Brinkman en niet groep Brinkman. Dat mag namelijk niet meer van de Tweede Kamer en daar kan hij best vrede mee hebben. Ik denk dat dat op zich wel een... Uh een terechte redenatie is, want ja, inderdaad, je bent in je eentje natuurlijk nog geen groep. Misschien ga ik dat ooit wel worden, daar ga ik over nadenken. Dat weet ik natuurlijk nog niet. Het is een beetje een raar woord, lid Brinkman. <laughs> maar uh, ik heb er geen moeite mee. Dan na half twee is er standpunt reil. De stelling dan, schadeclaims vanwege agressie tegen politieagenten gaan te ver. Steeds vaker krijgen die agenten te maken met geweld tijdens hun werk. Ook dit weekend was het alweer raak. Op verschillende plekken in Nederland raakten agenten gewond door geweldsincidenten. Voor de politievakbonden is de maat vol. Ze onderzoeken of ze door schadeclaims in te dienen... de minister en ook korpsbeheerders aansprakelijk kunnen stellen voor geweld tegen agenten. En de vraag is, wat vindt u daarvan? Schadeclaims vanwege agressie tegen politieagenten gaat...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 Going out with a bang, zo noemen ze dat. De Nederlandse schaatsers die sloten dit weekend op het WK afstanden... met overmacht hun seizoen af. In Tialf in Heerenveen kwamen ze voor het laatst dit jaar in actie. Aan de telefoon is de ijsmeester van Tialf, Beert Boomsma. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Is het voor jullie nu ook gedaan voor dit jaar? Nee, wij hebben nog een weekje ijs. Uh, zondag hebben we nog een, uh, een paardenspectakel. Die mogen het ijs vernielen en dan zetten wij de koeling uit. En dan is voor ons het einde van het ijsseizoen ook uh, in zicht. Ja, die, die paarden gaan uh, Dat is met arrensleeën, geloof ik, hè? Ja, dat is een Friese aanspanning. Die komen hier met uh, een stuk of twintig uh, paarden, met, uh, Friese paarden met, uh, met, uh, met sleeën. En dan gaan ze ringrijden en uh, dat soort evenementen. Dat is eigenlijk de echte afsluiting. Dan, kan, dan wordt het hele ijs aan gort geracht en dan mag het eruit. Ja, dan, uh, ja. Het is, dat is ook maar beter dat het eruit gaat, want daar uh, kunnen we geen schaatsen meer overheen laten rijden. Nee, nee dat is echt helemaal heel, heel verwoest, zeg maar. Uh, het was natuurlijk een bijzonder schaatsweekend. Hè? Het was uh, ja, prachtig weer buiten 20 graden en dan werd er binnen geschaatst. Wat maakt dat voor uw werk uit? Nou ja, het wordt... Het kan heel lastig zijn, je moet uh, enorm alert zijn op, op de elementen, dus, uh, het is vrij warm, uh, we hebben een redelijk oud dak op die al wat, wat warmte instraalt, dus uh, ja, zorgen dat het niet te heet wordt of niet te warm wordt in, uh, in het stadion. Uh, ja, want Als het te warm wordt moet je ook weer harder koelen en we moeten natuurlijk wel de, de condities van het ijs uh, stabiel en strak houden en dat is ons redelijk gelukt dus. Zodat iedereen dezelfde omstandigheden heeft? Precies ja, maar dat is dat is dus wel lastiger inderdaad als het buiten dan zulke temperaturen zijn. Ja, kijk, de koeling moet moet harder moet harder draaien, dus daar hadden we wel sproeiers onder gezet om de om de drukken van de koelmachines. Uh naar uh, beneden te, te brengen. En, uh, maar ja, het is allemaal goed gegaan. Ja. Zee, en dan komen het weekend dus die arresleeën en dan is het ijs helemaal kapot en dan moeten jullie het eruit halen. Hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Nou, met de sabonie waar we dus met, met de wedstrijden het ijs prepareren. Uh, daar, uh, uh, daar zit een mes onder en daar schaven wij het ijs uh, laagje voor laagje schaven we dat eruit. Daar hebben we dus een, een kleine week voor, want Paasmaandag maandag, hebben we de eerste voormarkt alweer, dus uh, we hebben nog wel even werk aan de winkel. Ja, en dan mag u echt even op vakantie? Na vakantie dan beginnen we ons uh, bezig te houden met onderhoud, dus de installatie heeft van de van winter uh, redelijk had moeten draaien, en uh, dus slachtage, uh, moet wat onderhoud gepleegd worden, dus uh, we gaan april, mei onderhoud doen, en daarna gaan we de vakantie plannen. Oké. Okay. Nou, uh, hartelijk dank voor de uitleg, dan weten we dat ook weer hoe dat werkt. De ijsmeester van Tiel hoort u in Heerenveen, dus Beert Boomsma you <laughs> Boete lang studeren nekt studentenclubs. Dat is de kop in de metro van vandaag. Maar ook uh, studerende topsporters die dreigen dupe te worden van de plannen van staatssecretaris Zelstra. De shorttrackzusjes zusjes Yara en Sanne van Kerkhoff... die moeten volgend jaar hun studie afronden. Anders krijgen ze te maken met de lang 3000 euro is die. Nou, als je meer tijd uh, kwijt bent aan studeren... Ja, dan kan je natuurlijk minder trainen. En dat zou betekenen dat de helft van de vrouwenaflossingsploeg wegvalt. Dus zeg maar, dag tegen uh, de medaille kansen voor Sochi 2014. Hebben meer sportende studenten je last van? En uh, wat kan je er eigenlijk aan doen? Arjen Boonstoppel, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de projectleider Topsportbeleid bij NOC NSF. Dat is de sportkoepel. Uh, om maar even te beginnen met die uh, laatste vraag. Hè. Hebben meer sporters last van dat nieuwe beleid... dat je dus een boete krijgt als je te lang studeert? Ja, daar hebben meer topsporters last van... of krijgen meer topsporters last van. Het is zo dat je... als je tegenwoordig topsport wil bedrijven... dan kun je niet meer af met een paar keer in de week trainen. Dat is uh, fulltime uh, bezigheid. En omdat topsport en studie in dezelfde levensfase zich ontwikkelt, uh, is het onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dus is het aannemelijk dat zonder verandering van het onderwijsstelsel meer topsporters langer over hun studie gaan doen dan daarvoor uh, staat. Ja. En dus op een gegeven moment jaarlijks uh, die boete moeten gaan betalen. U, u hebt een enquête gedaan, geloof ik. Hè? Wat, wat is daar uitgekomen? Hoeveel, hoeveel mensen zitten in dit schuitje? Nou, de, enquête, de gegevens van de enquête hebben we nog niet helemaal uh, in kaart. Maar uh, een eerste inschatting is dat er uh, uiteindelijk zo'n 600 uh, topsportende studenten... in aanmerking komen voor uh, deze regeling. Ja, ja, 600 zeg. Um, ja, en, en dat klinkt natuurlijk allemaal toch een beetje raar. Want aan de ene kant horen we de minister die over de sport gaat. Die zegt, nou, hè, we moeten als land meedraaien op sportgebied. Uh, we hebben zelfs de ambitie om hier de Olympische Spelen naartoe te halen. En dan zegt de minister van Onderwijs, of tenminste zijn staatssecretaris, zegt... Uh, ja, als je te veel sport en je studievertraging oploopt, dan krijg je dus een boete. Ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Uh, want het wordt topsporters die uiteindelijk gewoon uh, ook in 2028, 20, 20, maar op korte termijn in, uh, in Londen moeten gaan presteren. Wordt het alleen maar moeilijker gemaakt om uh, de, de wereldtop te kunnen, uh, te kunnen bestrijden. En... Um, ja, kijk, topsport en studie zitten onlosmakelijk met elkaar verbonden, zei ik al. Je kunt het niet naar elkaar doen. Je kunt niet op je 32e na je topsportcarrière naar de brugklas. Aan de andere kant kun je ook niet eerst uh, naar school. En dan als je je diploma's hebt, gaan zeg je, nou, nu ga ik topsportbedrijven. Ja. Dus, uh, ja. Ja, dus, dus daar moet een oplossing voor komen. Die is er ook uh, um, misschien wel. Want op andere vlakken gebeurt dat natuurlijk wel. Hè? Je hebt dat uh, collegegeldvrij besturen. Dat is voor studenten die zich inzetten voor bijvoorbeeld studentenverenigingen. Die hoeven dat jaar dan geen collegegeld te betalen. Nou, dat zou je natuurlijk voor sporters ook kunnen invoeren. Nou ja, dat, dat helpt topsporters niet echt. Is het is niet meer zo dat je drie jaar lang rustig aan kan kabbelen en fulltime kan studeren. En dan vervolgens in een Olympisch jaar bijvoorbeeld gas kan geven dan je studietop kan zetten. Dat is niet meer van deze tijd. Topsporters zijn gewoon jaar in jaar uit fulltime met, uh, met hun sport bezig. He, dus college, een college geldt vrij jaar. Uh, ja, dat helpt niet. Je zou eerder een college gedifferentieerd uh, topsporter kunnen spreken. Hè, want ze... Topsporters nemen ook maar een deel van hun studie af. Hè. Dus de intentie van die regel is dat je niet betaalt wat je niet afneemt. Ja. Topsporters zouden veel meer gebaat zijn bij gedurende hun uh, topsportloopbaan en hun studieloopbaan... maar een gedeelte collegegeld te ja. betalen en niet in aanmerking te komen voor, uh, voor die boete. Bovendien, als je die uitzondering zou maken, dan zijn waarschijnlijk ineens heel veel mensen uh, topsporter. Nou, nee hoor, want... Uh, de term topsporter is uh, redelijk goed af te bakenen. We kennen in Nederland een uh, statussysteem. Naar hoe van je prestaties uh, uh, ontvang je daarvoor een, een status, een A-status of een B-status. Dat is ook erkend door het ministerie. He, het ministerie van VWS die op basis daarvan uh, het sport in aanmerking laat komen voor voorzieningen voor het stipendium. Dus dat is een redelijk afgebakende groep. En daar kun je niet zomaar toe toetreden. Nee. Wat moet er dan wel gebeuren? Want uh, ik neem aan dat jullie bij NOC en NSF ook niet stilzitten. Want uh, daar ligt ook een druk op. Want uh, je wilt zoveel mogelijk medailles halen bij die Spelen bijvoorbeeld. Ja, nou, kijk, die langstudieboete maakt het probleem om die combinatie uh, te doen uh, alleen maar groter. Hè? Dus waar wij op in willen zetten is dat de mogelijkheid om flexibeler te studeren alleen maar groter worden. Dat kent twee zijden. Dus dat kent de meer inhoudelijke uh, kant... Laten we kijken of we wat wet-dilemma's in het kader van wet- en regelgeving kunnen wegnemen. Uh, bijvoorbeeld door het erkennen van uh, het feit dat topsporters ook competenties opdoen tijdens hun topsporterloopbaan. He, topsport is een vak, maar tegelijkertijd ook een opleiding. Als die erkend worden door onderwijsinstellingen en zo mooi nog door e OCMW, ja, dan zou dat een, een smaller opleidingsdeel uh, opleveren. En dan zouden topsporters sneller. Uh, een studie kunnen doorlopen en een diploma kunnen krijgen. De andere kant is dat het zowel voor sporters als voor onderwijsinstellingen uh, flexibel onderwijs, dat kost uh, wel wat extra geld ten opzichte van wat gewone studenten vragen. Dus he, uh, we willen ook graag een uh, studiefonds uh, mm. uh, inrichten en daar geeft het regeerakkoord waarin gepraat wordt over private studiebeurzen voor topsporters een voorzetje voor. We zijn aan het kijken of we een op publiek-privaat uh, gefundeerd concept, of we daar een, uh, een, een soort studiefonds voor kunnen gaan inrichten. Kijk aan, dat, dat ook misschien het bedrijfsleven daarin in, in meedoet dan. Uh, ik geloof dat er 21 mei nog een rechtszaak is hè, van de studentenorganisaties tegen deze maatregel. Dus als, als die gelijk krijgen, dan is het hele verhaal niet aan de orde natuurlijk. Dan bent u ook blij. Ja, maar ten dele, omdat uh, los van die lang studeer, uh, boete, zijn er nog steeds wel hobbels in wet en regelgeving en in financiering. Hè, bijvoorbeeld uh, de duur van uh, studiefinanciering. He, uh, bijvoorbeeld het, het kort kunnen laten staan van uh, examenresultaten. Dus dan zijn nog niet alle hobbels weg. Dan is er wel een grote financiële hobbel ja. weg. Maar daar zijn we dan nog niet mee. Nou goed, intussen blijft u ook bezig met uw inspanning om uh, de politici op andere gedachten te brengen. Dank in ieder geval voor nu voor de uitleg. Arjen Boonstoppel, projectleider topsportbeleid bij NOC NSF. De werkweek. Deze week met Eero Brinkman en hiermee de eerste volle werkweek als lid Brinkman van de Tweede Kamer. Ja, nu de eerste stofwolken weer opgetrokken zijn, moet Hero Brinkman aan het werk. Als Tweede Kamerlid dus, en daar horen we werkbezoeken bij. Hij was vanmorgen in Doorn bij De Basis. Dat is een centrum dat veel doet voor veteranen. Maar ook cursussen geeft aan onder andere de politie en de brandweer... om zo met trauma's om te gaan. Iets wat Hero Brinkman zeker aanspreekt. Maar ook hier gaat het natuurlijk over zijn stap uit de PVV. Hallo, Brinkman. Goeiedag. Hey. Welkom. Meneer Brinkman. Dag meneer Brinkman. Monique Hallo, hi. Kijk aan, heel goed. Wij wachten nog even op uh, Janine Hennis. Die is, even, die is er allemaal, die is even naar het toilet. Okay. Dus daar wachten we even ja. op en dan uh, rijden, leiden we weer rond en dan brengen we weer aan. Ja, dit is een werkbezoek uh, die, uh, die ik met collega's van de VVD al, uh, al tijden heb afgesproken. En dat is ook al regelmatig verplaatst. Uh, en ik vond het echt niet kunnen om het nu opnieuw, voor, voor een derde keer zou het dan zijn geweest om het nu opnieuw uh, uh, te verplaatsen. We zijn nu bij uh, uh, Kamp Doorn, bij De Basis. En dat is zeg maar een. een, een ja, daar, daar kunnen mensen wonen die, uh, die uh, in het verleden uh, voor Nederland het een en ander gedaan hebben. En uh, ik ben uh, zeer benieuwd. Ja, moet ik moet uh, wel eerder weg uh, vanmiddag. Dat is prima. Eén uur max half twee, maar dan moet ik echt wegwezen. Moet ik moet wel geboden met je en dan uh, eten. Ja, gaat het met een gevulde maag weer de dag tegemoet? Nou, heel goed. Okay. Nou, ja, ik heb een heel goed uh, weekend gehad, uh, moet ik zeggen. Uh, uh, uh, ontspannende dingen gedaan. Uh, en heel veel nagedacht. Er nou ja, is natuurlijk een, uh, heel wat gebeurd de afgelopen week uh, uiteraard. En ja, de beelden die zitten in je hoofd. En om nog, nog eens even te, te recapituleren ga je, ja, ga je dat nou nog eens allemaal na. Uh, uh, hoe ben ik uh, tot die beslissing gekomen? Uh, heb ik het allemaal goed gedaan? Uh, en daar kom ik telkens tot de conclusie dat dat wel het geval is. Dat ik het inderdaad goed gedaan heb om die beslissing uiteindelijk te nemen. En ook de wijze waarop ik het had voorbereid. Het klinkt alsof ik er naartoe gewerkt had, maar dat is niet het geval. Maar je houdt wel overal, overal rekening mee als politicus zijnde natuurlijk. Toen ik ochtends de fractievergadering inging, had ik vier scenario's. Vier manieren bedacht waarop ik dacht dat het die dag zou kunnen gaan... en de fractievergadering zou kunnen aflopen... Ja, in een van die scenario's is het uiteindelijk dan ook geworden. Ja, en dan, uh, dan valt eigenlijk heel Nederland uiteraard over je heen. Want uh, dat heeft in deze uh, constructie met het kabinet heeft het natuurlijk ook meteen uh, consequenties. Althans, dreigt het uh, consequenties te hebben. Dat zouden de linkse partijen heel graag willen dat het consequenties heeft. Um, en dan, uh, dan uh, ga je een debat krijgen en veel media... en uh, ga je politici krijgen die alles uh, roepen over elkaar. En, nou ja, zo gaat dat. En schrik niet, er zijn hier mensen die op die bejaarde leeftijd... soms veel, ver na de tachtig zich nog melden voor het eerst... en zeggen, ik heb hulp nodig en ik wil behandeld worden voor mijn uh, ervaringen. Ook politici? Geen politici. Nee. Als er ergens zorgmeiden zijn, dan denk ik dat het daar wel is. Ja. Nou ja, misschien op een latere leeftijd. Ja. Nou, ik kan me wel voorstellen dat het heel traumatiserend werk is af en toe. Ja. Maar... Ja, het spannendste is natuurlijk hoe, hoe de beeldvorming uh, is en gaat worden... rondom deze beslissing. Uh, dat is heel belangrijk. Uh, weet ik mijn verhaal, weet ik mijn motivatie goed over te brengen... aan uh, mijn achterban, aan Nederland, aan de burger... Um, daar gaat het uiteindelijk om. Mensen moeten het kunnen begrijpen. Ik heb het niet zomaar bedacht. Het is niet uit uh, rancune of, of teleurstelling of boosheid. Hè. Het zit gewoon een, een daadwerkelijke politieke reden achter. Nou ja, als u dat een charme-offensief wilt noemen, dan m, dat mag. Maar het, het, het, het, een politicus is altijd bezig met verbinding maken met de burger... Om, om uit te dragen wat zijn boodschap is. En dat is natuurlijk een heel belangrijk, uh, belangrijk stuk van je werk. Uh, en of ach, ja... Mensen zeggen wel eens dat ik charmant ben. Nou ja, ik doe, ik doe het maar zo zoals ik het ben. Volgende de hele week hier op Brinkman in zijn werkweek. Dus de reportage werd gemaakt door Anne van der Veen. Zometeen standpunt De stelling dan: schadeclaims vanwege agressie tegen politieagenten gaan te ver. En we zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Is het hier nu naar net wel? Radio 1, het nos journaal Zwitserse rechercheurs praten in België met kinderen... die het busongeluk in de tunnel bij Sierre hebben overleefd. Ze hopen zo achter de oorzaak van het ongeluk te komen. Op beelden van beveiligingscamera's in de tunnel is wel te zien... dat de bus tegen de muur botst, maar niet waardoor. Bij het busongeluk kwamen 28 mensen om. In Japan is nog maar één kerncentrale in bedrijf, de andere 53 liggen stil voor onderhoud of door de tsunami van vorig jaar. Het is niet duidelijk of de kerncentrales na de onderhoudsbeurt weer worden opgestart. De meeste Japanners zijn daartegen en de regering wil de kernenergie op termijn afschaffen. Japan is voor 30% van zijn energievoorziening afhankelijk van kernenergie. De 150.000 werknemers in de bouw hoeven alleen bij hoge uitzondering op zaterdag te werken. Dat staat in hun nieuwe CAO. Verder stijgen de lonen dit jaar met 1,75 procent. De nieuwe CAO voor de bouw geldt voor één jaar.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 ANWB Verkeersinformatie viel op de A32 Meppel richting Heerenveen. Een auto met aanhanger is de lading Grafzerken verloren... liggen over de weg verspreid. En daarom is de weg dicht tussen Meppel Noord en Afrit Havelten. staat een file achter van 3 kilometer. Verkeer dat naar Leeuwarden of Heerenveen wil via de A32... rijdt om bij Knopend Langhorst via zwolle Meloord, de A28, N50, A6 en A7. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl, Jurgen van den Berg. Politieagenten krijgen steeds meer te maken met geweld tijdens hun werk. Volgens de vakbonden is de maat nu echt vol. Ze gaan onderzoeken of ze door schadeclaims in te dienen... de minister en ook korpsbeheerders aansprakelijk kunnen stellen voor geweld tegen agenten. Maar zijn schadeclaims tegen de staat niet een te veel te zwaar middel... of schiet de overheid tekort in het beschermen van politieagenten? Ik praat erover door met uh, Sanna Eijhoorn, die is voorzitter van de politievakbond WMHP. Dat is uh, de bond van hoge personeel hè, binnen ja, de politie. Ja, dat klopt. Hartelijk welkom. Uh, we beginnen altijd uh, Stand.nl met drie keuzes, daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Dus daar komen ze. Geweld hoort nou eenmaal bij het vak van politieagent? Nee. Politieagenten moeten agressie aankunnen, daar zijn ze voor opgeleid. Nee. En agressie tegen agenten moet nog veel strenger worden bestraft? Ja. Goed, dat Dan wel. Dan zometeen de stelling. Schadeclaims vanwege agressie tegen politieagenten gaan veel te ver. We zijn benieuwd zo meteen naar u eens en oneens. Maar eerst naar onze luisteraars. Uh, want u mag het ook zeggen wat u daarvan vindt. Dat kan door te sms'en naar 7070. Dat kost wel 50 cent. Gratis bellen is een mogelijkheid 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Mevrouw Eigerhoorn, schadeclaims vanwege agressie tegen politieagenten gaan veel te ver. Bent u daar mee eens of mee oneens? Daar ben ik het mee oneens. Uh, bij, uh, net zoals bij elk bedrijf betekent het dat de arbeidsomstandigheden bij de politie goed moeten, goed moeten zijn. Op dit ogenblik, als je kijkt naar uh, het toerusten van politiemensen op uh, geweld uh, die ze zo vaak uh, voor een keuze krijgen, is dat niet in orde. Vandaar dat wij uh, naar een hele extreme eis zijn gegaan. En dat is dan maar uh, de werkgever uh, aanklagen... dat de arbeidsomstandigheden niet op orde zijn. Nou, ik zei ook, uh, voor de bond is de maat vol. Want ik neem aan dat u eerst hebt geprobeerd intern om, uh, om dat op de kaart te krijgen. En dat is onvoldoende gebeurd of zo? Ja, de minister die heeft wel in het programma Weerbaarheid... Uh, de zorg voor politiemensen achteraf flink verbeterd. Maar wij zien dat de korpsbeheerders die zijn. Zijn voor de politiekorpsen door nog steeds niet in slagen om voldoende trainingsuren voor politiemensen te regelen, en daar hebben we in de CAO ook aandacht voor gevraagd. En dat uh, nou ja, het CAO-overleg uh, dat ligt op dit ogenblik stil. En wij, uh, wij willen gewoon dat die veiligheidseisen voor politiemensen verbeteren, en dat betekent ook dat er meer getraind wordt. Ook de arbeidsinspectie heeft weer een onderzoek gehouden, en uh, die stellen vast dat het niet op orde is. En wij willen gewoon veilige werkomgeving voor Politiemensen, want dat betekent ook dat burgers veiliger bijvoorbeeld uit kunnen gaan... of uh, bij een evenement aanwezig kunnen zijn. Nou, we hebben even gebeld uh, met uh, de, moet wel zeggen de voorlichter, dus de woordvoerder van minister Opstelt... Die, van Justitie, die gaat hier natuurlijk over... Uh, en die zegt dat hij dat wel degelijk maatregelen neemt. Elke agent krijgt bijvoorbeeld de komende drie jaar extra training in weerbaarheid... Ja, dat klopt. Er zijn een aantal uren gereserveerd voor weerbaarheidstraining, maar wij willen, behalve weerbaarheidstraining, willen we gewoon structureel meer uren om te trainen, eh, niet alleen in het geweldgebruik wat politiemensen eh, zelf moeten gebruiken, maar ook hoe ze zich kunnen weren... tegen het extreme geweld wat burgers tegenwoordig tegen hun aanwenden. En en opstelde liet ook weten dat hij dat rapport van de arbeidsinspectie waar u ook al even op inging, eh, waarin staat bijvoorbeeld dat er dat er veel te veel overwerk is en alles, dat hij dat serieus neemt en dat hij de korpsen daar nog eens een keer op gaat aanspreken. Ja, ik ben ervan uh, overtuigd dat opstelten dat meent. Alleen wij zijn als vakbonden de afgelopen tien jaar al bezig om politiekorpsen en korpsbeheerders aan te spreken op bijvoorbeeld uh, het uh, gebruik van de arbeidstijdenwet. En de afgelopen jaar zijn er 350.000 overtredingen van de arbeidstijdenwet geweest. Dus de, het effect van het aandacht vragen van de minister uh, aan de korpsbeheerders, dat is gewoon een hiel. En wij zijn dat een keer zat. Ja. Krijg je toch niet een beetje rafig? Dat, dat dan, want, hoe gaat dat in de praktijk, zo'n schadeclaim? Een agent die, uh, die dat aan de hand heeft gehad... die moet dan uh, de minister, uh, bij de minister een schadeclaim indienen? Nee, of, uh? de, die agent die kan zich gewoon melden bij de vakbond. En de vakbond uh, maakt daar een, een zaak van. Die verzamelt waarschijnlijk ook zaken. En het is, uh, de Arbo-wetgeving kent ook een, uh, een overtredingsartikel. En dat betekent dat wij als vakbonden dan namens een, uh, een aantal mensen... naar de bestuursrechten gaan om uh, een schadeclaim in te dienen... Ja. Maar daar, daar bereikt u nog niet, steeds niet meer, meer weerbaarheid mee natuurlijk. Nee, in. dit is ook voor ons een, een, een uiterste middel om te zorgen dat uh, wat we eigenlijk willen... dat is meer trainingstijd voor politiemensen in geweldsaanwending... meer uh, aandacht voor uh, de weerbaarheid, dat dat er uiteindelijk komt. Wij zijn er niet op uit om uh, de kassen te spekken met boetes. Wij zijn er op uit om een veilige werkomgeving voor politiemensen te krijgen. Want ja. de agent kan nu toch gewoon, ook gewoon aangifte doen als, als er zoiets aan de hand is? Een agent zou aangifte kunnen doen, maar dan, uh, dan wordt het uh, ook voor die agent heel erg ingewikkeld. En wij zijn er als vakbonden juist voor om uh, dit in gezamenlijkheid te doen... en ook uh, het overleg met de minister hier uh, extra op te richten. Ja. Um, er komt natuurlijk een hele uh, reorganisatie aan van de politie. We gaan naar de nationale politie toe. Um, ja, daar, daar zit natuurlijk een hele hoop omheen wat er allemaal moet gebeuren. En dan is die weerbaarheid het belangrijkste, uh, vinden de bonden? Ja, de, kijk, behalve uh, gewoon de, een uh, sociaal statuut voor een aantal mensen die zullen moeten afvloeien, zijn een aantal beleidsonderwerpen heel belangrijk voor ons. Weerbaarheid staat uh, in de top drie, omdat wij vinden dat politiemensen uh, zich goed kunnen weren en het voorkomt ook uh, uh, posttraumatisch stresssyndroom politiemensen die posttraumatisch stresssyndroom hebben, die, uh, nou ja, de, uh, die zijn persoonlijk een, uh, een hele tijd bezig om daar uh, eventueel overheen te komen, maar het kost uh, uh, gewoon de werkgever ook geld vanuit de economische berekening gezien. Mensen zijn er een half jaar, misschien wel een, een jaar van hun werkplek Z af. Ze zijn er niet inzetbaar dus op dat zijn moment? niet inzetbaar, oh ja. dus alleen al daarom zou het goed zijn om daar meer aandacht aan te besteden. En oh. De minister wil daar wel wat aan doen, maar wij willen als bonden daar gewoon veel verder ingaan. Ja. Nou horen we en lezen en zien we wel eens wat natuurlijk wij eh, gewone mensen, wat er met zo'n agent gebeurt. Maar wat, wat hoort u allemaal voor verhalen? Wat komt er bij u binnen? Waar, nou, komen ze, waar krijgen ze mee? U had het zelfs net over extreem eh, geweld. Ja, ik ben net, ik kom, ik werk nog één dag in de regio brabant noord en ik hoor net van een collega dat tijdens een weekenddienst er uh, in, een man staat te morrelen aan fietsen. Nou, de collega denkt uh, fietsendiefstal, dat is zeer belangrijk voor burgers. Dus die spreekt die man aan van, hé, hey, wat, wat sta je te doen met de fietsen. Die man heeft geen, uh, geen plausibel verhaal. Uh, er wordt nog even doorgevraagd. En die man die bij die fietsen staat, te rommelen vanuit het niets, slaat hij opeens die collega 10, 15 keer op zijn gezicht. Nou, dat soort uh, dat soort Onderwerpen van je vraagt eigenlijk gewoon een burger van hé, hey, wat sta je bij een fiets te doen? En het eindigt ermee dat je 10, 15 keer op je gezicht wordt geslagen. Ja, dat, dat is gewoon niet normaal. En is dat de laatste jaren toegenomen, die agressie? Ja, dat is de laatste jaren toegenomen. Ook door uh, in dit geval was het iemand die alcohol en drugs had gebruikt. En daar, uh, daar hebben wij als, uh, als politie steeds meer mee te maken. En dat, uh, dat betekent dat je eigenlijk kunt zeggen dat uh, het extreme geweldgebruik tijdens uh, vooral weekend. Diensten, nachtdiensten, avonddiensten, dat dat uh, het politiewerk is ingeslopen. Ja. Uh, en, en, en ja, het wordt dus eigenlijk alleen maar erger. Uh, en met, met name die weerbaarheidstrainingen, die zouden daar... Uh in ieder geval een belangrijke rol in kunnen spelen. Ja, omdat je politiemensen moet leren omgaan... Uh, hoe ze met extreem geweld omgaan. Maar wat ook heel belangrijk is, en dat zit in de weerbaarheid... dat je mensen leert hoe, je, hoe ze extreem geweld verwerken... zodat je voorkomt dat ze of uh, een straatje omgaan... omdat ze er niet mee om kunnen gaan... of op langere termijn, als ze een paar keer dit soort incidenten hebben gehad... dat ze ziek worden en dat ze uitvallen voor het politiewerk. En ja, iedere, iedere blauwe diener is hard nodig. We hebben even gebeld met uh, Ahmed Marcouz, zelf een oud politieman natuurlijk. Hij is tegenwoordig de woordvoerder op dit terrein in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Hij steunt de bonden, zegt hij, maar uh, hij zegt zware straffen voor mensen die geweld tegen agenten gebruiken. Dat is echt waar het over moet gaan. Ja, dat is ook uh, een gedeelte wat de minister wel heeft opgepakt in zijn uh, plan voor weerbaarheid. En dat, uh, dat geldt voor, uh, voor breder uh, ambtenaarschap, want het is niet alleen voor politiemensen... maar ook bijvoorbeeld voor mensen die op de ambulance zitten, brandweermensen... want daar geldt eigenlijk hetzelfde bij. Maar die straffen zijn toch al drie keer zo hoog uh, als normaal? De, de straffen zijn drie keer zo hoog, maar als je kijkt in de praktijk wat er wordt opgelegd dan uh, een paar weken geleden nog in Utrecht ja. ruilschoppers die echt met, met, een, met ja, ja, ja. En, uh, die echt met een lage straf uh, weggaan, nou dat, uh, dat pikken wij niet meer. Want uh, wat, wat voor straffen staan er nu op dan? Ongeveer? Wat moet je aan de, als je kijkt naar uh, een mishandeling, dan uh, is het van eenvoudige tot uh, ernstige mishandeling. Dat kan drie tot twaalf jaar zijn. Als je een ambtenaar in functie mishandelt, dan kan er een derde straf uh, meer worden gevraagd. Maar uh, in het verleden kwam het wel eens voor dat je denkt van nou de maximum eis of de maximum straf die geëist kan worden is drie jaar. Nou nog een derde erbij, dus dat wordt een flinke gevangenisstraf en dan werd er gewoon 350. Euro boete gevraagd of een paar uur werkstraf. Nou, dat, dat moet gewoon niet kunnen voorkomen. Ja. U, u kent ook de verhaal natuurlijk van mensen die zeggen: ja, dat hoort nou eenmaal bij deze tijd. Hè. De, de, de, de politie zou daar ook aan moeten wennen, uh, is, is daar misschien te weinig op ingespeeld? Wat zegt u dan? Nou de, uh, wij vinden als politiebonden dat het uh, nooit bij deze tijd hoort dat politiemensen uh, stelselmatig mishandeld worden. Wij vinden dat ook burgers ervan uit mogen gaan dat de politie uh, degene zijn die hen beschermen. En daarvoor is het heel belangrijk dat we het niet blijven accepteren dat politiemensen mishandeld worden, dat mensen van de ambulance zomaar mishandeld worden. Die mensen moeten hun werk kunnen doen, zodat ook andere burgers gewoon veilig uh, naar een evenement kunnen gaan of uit kunnen gaan. Ik lees een reactie van iemand die het wel eens is met de stelling. Uh, die zegt, uh, volgens mij mag de politieambtenaar weer wat meer autoritair worden. Het is je vriendje niet welke je matst met een uh, bekeuring. Nou, dat snap ik niet helemaal. Uh, tegenwoordig kan men bij een bekeuring al een grote bek verwachten. Als je dat uh, doet, dan mag je van mij een bonde bovenop krijgen... Uh, doorgaan, ga je, nou dit is een beetje vaag Nederlands. Ik vraag me af of deze manier uh, of mevrouw onder invloed was misschien. Maar uh, als ik het even een beetje vertaal, uh, dan uh, denk ik dat, dat ze zeggen van nou uh, hè, meer autoriteit gewoon. Nou, dat is wel uh, een onderdeel wat ook bij de politie weer terugkomt. Wij, uh, wij, wij stralen gezag uit. Wij zijn de autoriteit als het gaat over uh, het handhaven van wetten en normen in, uh, in Nederland. En dat betekent ook dat in tegenstelling tot een aantal jaren geleden politiemensen minder pikken, uh, duidelijk hun grenzen aangeven. En dat betekent ook dat uh, leidinggevenden achter politiemensen moeten staan die uh, bijvoorbeeld een klacht krijgen van, een, uh, van iemand omdat er streng is opgetreden. Ja. Nou, zei u net al... Het gaat ons eigenlijk alleen maar om die, om die weerbaarheid te missen. Daar, daar moet veel meer aan gebeuren. Uh, die werktijden moeten in de gaten worden gehouden. Uh, da, dat is eigenlijk wat u wilt. Uh, dit is een middel, denk ik, om het weer eens even op de kaart te zetten. Want in hoeverre is dit nou een proefballon? In hoeverre gaat u dit nou doorzetten als bonden? Hey, dit is geen proefballon, omdat we... als we bijvoorbeeld kijken naar de overtreding van de arbeidstijdenwet... Ik daar... nee, bedoel dat met die schadeclaims, he? Met de schadeclaims. Nou, wij, uh, wij merken gewoon dat, uh, dat collega's het, uh, het zat zijn... dat uh, uh, politiemensen... Voor andere carrières gaan kiezen. omdat ze niet meer geconfronteerd willen worden. met geweldgebruik. En dat, uh, ja, dat uh, doet bij ons alle, alle rode alarmknoppen uh, rinkelen. En wij, uh, wij moeten dan wat anders gaan proberen. om te zorgen dat dit tegengehouden wordt. En dit is een van de middelen die we dan inzetten. Ja, goed. We gaan, we, u gaat meeluisteren. want u zit hier bij mij uh, in de studio. om uh, de reacties van de luisteraars ook te noteren. Sanne Eigenhoorn, voorzitter van de politievakbond VMHP. De vakbond voor middelbare en hogere politieambtenaren. We gaan gezegd naar de luisteraars. Ik kijk eerst even naar onze site. 805 mensen nu gestemd. 38% is het eens met de stelling. 62% is het oneens. Die stelling luidt dus. Schadeclaims vanwege agressie tegen politieagenten gaan te ver. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Jette Swinkels. Ik ben het niet eens met de stelling. En ik ben het eigenlijk helemaal eens met de vorige spreekster. Geen enkele maatregel gaat te ver... Want ik vind het echt absurd. Het is de ene week verplegend personeel. De andere week medewerkers, De volgende keer leraren op school. En het gaat allemaal om hetzelfde. Namelijk volledig doorgeslagen mensen... die met agressie dingen proberen te bereiken. Ja. En u vindt het dan terecht dat zo'n agent... via de bond weliswaar een schadeclaim indient bij zijn meerdere? Ik vind alles terecht. Ja. Ik vind ook dat er eerder geschoten mag worden. Dat is misschien een hele andere discussie. Ja. Maar geen enkele maatregel gaat te ver... ...om de agressie te stoppen. Goed. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Met mevrouw Jans uit Amsterdam. Dag. Ik uh, sta helemaal achter die schadeclaims die ze gaan vragen. Van de politie. Ja. Ik woon in Amsterdam en als je wat hoort wat ze daar met de politie uithalen... ...nou zeg, dat is uh, verschrikkelijk gewoon. Ja, wat hoort u zo? Oh, dan zijn ze weer op de, op de dam. Dan gaan ze daar slapen, of op Museumplein. En dan gaan ze slapen, en dan een half jaar. En dan moeten die tenten weer afgebroken worden. Nou. En nou, het, het is gewoon verschrikkelijk. Ja, Be Ze moeten echt meer geld hebben. Dat is op het beursplein, de mensen van Occupy zijn dat. Stand.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. goeiemiddag. Met Sander. Ik, uh, ja, ik, vind, ik vind het eigenlijk belachelijk dat... Uh, dat is eigenlijk nog durf om een schadevoeding te vragen, eigenlijk. Wacht even, okay. ik, ik versta je niet goed, want je bent iets anders aan het doen tegelijkertijd, volgens mij. Ja, ja nou hoort u me nou beter? Ja, even in die microfoon spreken, ja. Ja, ja, okay. nou, ik, ik vind het belachelijk dat we die schadevergoedingen gaan eisen nu, uh, want uiteindelijk worden wij als burger daarop afgerekend. Dat, we, dat het uiteindelijk op onze bord terechtkomt. En je hebt ja. voor het vak gekozen. dus is het risico van het vak, vind ik. Ja, maar ja goed, kijk, als je agent wordt... dan uh, hou je natuurlijk rekening mee dat je af en toe tegen geweld aanloopt. Maar uh, je hebt net die mevrouw van de Bond ook gehoord. Die zegt, dat het is de laatste jaren alleen maar meer geworden. Ja, en ja, erger maar, ook. Ja, oké, okay, maar als ik nou een voetbalshirt van Feyenoord aan doe... en ik ga naar het ajax dan loop ik toch ook risico... dat ik, uh, ja, hoe zou ik zeggen, klappen krijg. Ja, ja. dat wil ik wel bewust doen. En uh, kijk, en soms kan ik die agressie wel begrijpen. Als je bijvoorbeeld als je als jij bijvoorbeeld in elkaar bent geslagen, zegt ze maar. Doe maar aangifte via internet of zo. Hmm. Uh, ja, ik vind het een beetje belachelijk dat ze daar ook nu schadevergoedingen willen eisen. Ja, ja. Maar, maar hoe zou het dan wel moeten? Want ik bedoel, je wordt er geen agent om in elkaar geslagen te worden. Ik bedoel, dat, dat, dat is dan wel heel erg sadomasochisch. Misschien, misschien zoeken ze het ook zelf wel op. Ze zoeken het zelf op? Ja, nee, dat vind ik wel. Om het klein kleinste vergrijpen, uh, dan sturen ze wel vette bonnen toe bijvoorbeeld. Uh. Ik kan die agressie soms wel goed begrijpen. En gaan ze wel verstoppertje spelen met flitskasten. Maar ondertussen, als jij ze nodig hebt, dan zijn ze er nooit. Uh, okay. Nee, nooit. Goed, nou, uh, ik ga dat zo meteen doorgeven aan die mevrouw. Die heeft het meegeschreven hier, dus uh, je, je ja, oproep is, is gehoord. Ja, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, die vorige spreker, dat uh, is iemand met veel zelfmedelijden volgens mij. En, en ook nog een slecht rekenmeester. Wat moet je nagaan van de kapitaalvernietiging als een agent dus uh, besluit om eruit te stappen. Mm -hmm. Omdat hij niet uh, voldoende gesteund wordt. Ik ben blij met, uh, met uw gast, die heeft tenminste uh, een realiteitsgevoel. En uh, ja, en ik sta achter uh, de bonden wat dat betreft. He, want uh, ook ik kan het doortrekken naar, naar, naar andere sectoren. Gemeentelijk vervoerbedrijf. Uh, Treinen en andere openbaar voerbedrijven, eh, ziekenhuizen, woningbouwverenigingen, eh, eh, cliënten eh, dan wel werknemers, worden vaak daar gewoon niet serieus genomen. Sterker nog, de agressor wordt in de watten gelegd. Dus eh, ik eh, geef de politie eh, in deze eh, groot gelijk. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Rutger Jonjan. Ik uh, ben zelf ambulancechauffeur en uh, heb uh, vorig jaar voor het eerst... in mijn hele carrière uh, te maken gehad met een uh, ernstig agressieincident. En als ik dan zie uh, waar die dader mee wegkomt, dan, uh, dan verbaast me dat. Uh, twee sprekers hiervoor hoorde ik inderdaad een meneer zeggen van... Uh, dat is uh, een risico dat je loopt als uh, uh, politieagent of als ambulancehulpverlener. Maar dat is onzin. Ja. Uh, je, ki je kiest uh, een maatschappelijke functie... Uh, omdat je wat, wat wil betekenen in de maatschappij, dat je uh, klaar wil staan voor mensen. En uh, je calculeert echt wel in dat je uh, af en toe in situaties komt die wat, wat minder leuk zijn. En uh, daar kun je ook vaak wel goed mee omgaan. Maar er is niemand die erom vraagt nee. om uh, vanuit het niet zonder enige aanleiding een knal te krijgen. En als je dan ziet wat voor uh, straffen daar nu voor worden opgelegd, hoe beperkt dat is mm. en uh, als je ziet wat voor uh, leed dat veroorzaakt, dan denk ik dat het heel goed is dat er nu gewoon wordt gezegd, prima, dan gaan we gewoon onze werkgever, in dit geval de staat aansprakelijk stellen. Ja. Wat, wat heeft het eigenlijk met u gedaan? Bent u wel op de ambulance blijven werken? Of, uh? Ja hoor, ik ben absoluut wel op de ambulance blijven werken, maar ik ben wel heel erg geschrokken ja. Van, ja. Uh, van de strafmaat, zeg maar. Dat, er wordt wel geroepen van de, de eis voor 200% hoger. Als de mensen dat niet krijgen, dan ben je nog nergens. Nee. Dank dat u belde. Stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag met uh, Jan Parmen, hier uit Hengelo. Nou, ik ben het niet eens met de stelling, want ik vind dat het uh, in die van de schadeclaim niet te ver gaat als je schade leidt. Hè? Uh, het burgerlijk Wetboek, 6, artikel 162, als je de schade aanricht, dan moet je het gewoon betalen. En als een agent uh, daar wat aan overhoudt, kijk, als je een klap krijgt en er is verder niks aan de hand, dan misschien... Dan Misschien niet, maar als mensen schade leiden, moet die schade vergoed worden. De wet is daar duidelijk over. Ja. Ik wil er echter één ding bij noemen. Uh, ik ben, u, u, kent hem, u kent me wel met ja, ja, de Ik ben uh, voorzitter van het platformers van Rechtsorde in Nederland. Wij krijgen ook heel veel klachten over onnodige agressie van agenten tegen burgers. Ah. En daar wordt nooit wat aan gedaan. Dat moet altijd in de doofpot. Okay. En daar moet mevrouw, uh, ja. mevrouw Stonneij gewoon ook maar zien. Maar noem eens een voorbeeld dan. Wat hoort u daarover bijvoorbeeld? Nou, uh, we hebben hier een paar jaar een reden agent gehad die heeft iemand proberen dood te rijden. Oh. Uh, ja, en dat is allemaal in de doofpot gestopt. En is door de Rijkssecje onderzocht. En dat heb ik het moeite voor elkaar gekregen. En die waren het helemaal eens met mijn bevindingen al oh, die zaken. Okay, okay. ja. nou, en goed. daar moet ook eens wat aan gedaan worden. Dank u voor het Bellen. Stomp.nl. goedemiddag. Hallo? Hallo. Ja, uh, met Ed Kreuning. Uh, ik ben het eigenlijk wel eens met de vorige uh, meneer. Want uh, ik denk dat misschien de de arrogantie van de politieagenten wat minder moet worden en, en wat, meer, wat minder stomme bekeuringjes uitdelen voor hele kleine futiliteiten. Ja, maar ja, goed, kijk, we, we rijden allemaal wel eens een keer te hard en als je daar dan een boete voor krijgt, ja, daar kijkt toch zo'n agent niet aan nou, als je drie kilometer te hard rijdt en, ja. en, je, en, en je wordt uh, geferbaliseerd, dan, uh, dan word je daar niet vrolijk van. Nee, nee maar ja, goed, dan moet je gewoon niet te hard rijden. En, en, en, en, en de, vooral de arrogante houding vaak, en dan had u meneer het uh, hiervoor ook al een beetje over, arrogante houding als je aangehouden wordt. Ja. Maar ja, goed, nogmaals, hè? Ik, nog, ik, ik heb het zelf heel... Nou, dat heel... moet niet, hoor. Daar gaat het. Nee, maar ik bedoel, door... kijk, als ik te hard rij en ik word aangehouden... ja, dan vind ik dat ook niet leuk dat ik daar een boete voor krijg. Maar ja, dat denk ik wel, het is mijn eigen stomme schuld dat ik te hard rij. Natuurlijk. Dat kan je ja, toch zo'n agenda niet maar, verwijten? Maar. Het, het, het gaat ook wel vaak om, om de manier waarop, uh, waarop je aangehouden hmm. wordt... en hoe het gezegd wordt, hè? Ja, daar zou. misschien is hele goede cursussen voor uh, ja, de, ja. On ontwikkeld worden. Wellicht is dat ook onderdeel van de weerbaarheidstraining. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Met, met pijl? Ja. Oké, okay. ja, ik wist niet dat ik uh, er al was. Ja ik, weet... ja, ik sluit me volledig aan bij de, de vorige sprekers. Want uh, er is nogal wat agressie uh, van politieagenten naar burgers ook. En daar ken ik uh, genoeg voorbeelden van. En uh, daar wordt inderdaad uh, weinig aan gedaan. En inderdaad, uh, de vorige spreker die zei het ook al. De, uh, de agressie waar ze meest uh, bejegenen... vraagt natuurlijk ook nog wel eens wat... Ja. Oké, okay, nou, ik ga dat laatst gelijk doorspelen naar de vertegenwoordiger van de politievakbond VMHP. Dat is Sanna Eigenhoorn, dat is onze gast vandaag in Stand.nl. Ja, deze mensen zeggen van, uh, ja, rijk te hard en dan komt er zo'n agent even, draai ik een raampje naar beneden... en dan krijg ik een arrogant uh, verhaal te horen. En ja. dat lokt ook agressie uit. Ja, het is nooit leuk uh, om uh, erop gewezen u, te u worden. U hebt gehoord dat ik het voor de agenten opnam? Ja, ik, uh, ik was daar heel, ik geef, geef heel blij en, mee. En geef de... zo nog even een paar boetes mee. Dan, uh, <laughs> en... Ja, helaas, dat kan niet geregeld worden. Maar de... Uh, uh, het is nooit leuk uh, als je het hard rijdt uh, dat je zeg maar, betrapt wordt en aan de kant gezet wordt. Ik ken de manier waarop uh, agenten gewoon de basistraining krijgen. Waarop uitgelegd wordt uh, uh, waarom er geschreven wordt. Welke boete er is en de... Uh, ja, als ik bekijk, dan is het gos van de politiemensen... weet dat op een, uh, op een manier te doen waar mensen nog wel eens uh, eigenlijk zeggen... van nou, bedankt en tot een volgende keer. Als, uh, als collega's ar uh, overkomen, arrogant overkomen... dan, uh, ja, dan is dat niet uh, de manier waarop wij dat bij de politie leren. Nee. Ja, het is natuurlijk ook een, een interpretatiekwestie... want uh, ja, de een vindt dat dan arrogant of uh, agressief... terwijl de ander denkt, nou ja... Ja, het duidelijk Dat hoort misschien. Uh, want want uh, er was ook één bellen die zegt van ja, uh, de agenten roepen die agressie soms ook op. Door inderdaad, uh, dan geven ze een boete voor, uh, voor uh, door rood licht rijden. Terwijl er wel andere dingen. Gaat toch boeven vangen, hoor je dan vaak? Ja. maar de, de keuzes waar wij uh, aandacht aan moeten besteden. worden niet door agenten zelf gemaakt. maar worden door de politiek gemaakt. En we, uh, wij zijn toch een, een uitvoeringsorgaan van de politiek. En uh, bijvoorbeeld burgemeesters geven ook aan binnen de lokale gemeenschap. waar zij aandacht aan willen besteden. Uh, gelukkig is het wel zo dat deze minister de prestatiebonnen uh, uh, heeft uh, afgeschaft. En, uh, ik verwijs nog maar even naar onze hele mooie CAO-actie waarbij we coulancebeleid hebben. Dus op dit ogenblik als het gaat over uh, te hard rijden hebben politiemensen coulancebeleid. Dat betekent dat we minder snel schrijven. Omdat we ook vinden dat uh, niet politiemensen de dupe moeten zijn van het strikte kabinetsbeleid om een paar kilometer te hard meteen ja. te belonen met een bon. Um, nou, ve veel steun toch ook bij de bellers, hè? Die hebt u ook ongetwijfeld ja. genoteerd, dus dat is goed. We gaan kijken of dat gaat lukken met die schadekleeps. Uh, op dit moment zitten ze in het katshuis bij elkaar, hè? Uh, Ja, wat, wat denkt u? Gaat daar voor de politie ook nog van alles uitrollen? Wat betreft ja, wij zuigen? hopen het wel. Uh, qua ja, niet qua positieve, bezuinigingen. Ja. De, wij hopen dat, uh, uh, dat er uh, toch uh, uh, gekeken wordt naar de politie. Dit kabinet zegt een veiligheidskabinet te zijn. Dus wij, uh, wij willen ze daar aan houden. En uh, dat betekent dat ze heel bezuinig moeten zijn als het gaat over extra bezuinigingen bij de politie. Ja. En de andere kant willen wij natuurlijk een goede cao ja. als vakbonden. Die dus... is er voorlopig ook nog niet, hè? Nee, die nee. is er voorlopig ook nog niet. Nee. Uh, dank dat u hier was. Sanne Eigenhorn, voorzitter van de politievakbond uh, VMHP. Ik kijk nog even op onze site. Ruim duizend mensen gestemd nu. Schadeclaims vanwege agressie tegen politieagenten gaan te ver. 39% eens, 61% is het ermee oneens. Elsbeth, ja. met de onderwerpen van Dit is de Dag. Wij hebben te gast, Lee Towers, 75 jaar de Kuip. Nou, als je de Kuip zegt, dan zeg je ook Lee Towers. Jan Marijnissen die krijgt vanmiddag een boek over het Nationaal Historisch Museum. Je weet wel, dat museum dat er nooit kwam. Ja. En he, is dat misschien ook wel een beetje de schuld van de politiek? Gaan we aan hem vragen. Tim Kamps van Kamps en Kamps heeft een nieuwe cabaret show en Steven de Voer over David Cameron en de problemen waarin hij zit. Op... Goed zo. Zometeen na uh, twee dus in Dit is de Dag. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar...